Ik ben zo Jeroen van der Boom, hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. We gaan langzamerhand op naar het nieuws hier bij CFM Zandvoort. Nog een klein nieuwtje Rudy. misschien vind jij uh, dat uh, ook uh, nog wel uh, heel erg grappig. J jij kijkt vast toch wel vroeger, toen je klein was, naar de smurfen. Nou, ik was niet zo'n smurfenkind. Uh, smurf nee? Nee, ik was meer van... Uh, je was niet verliefd op smurfing? Nee, ik was, nou, meer, ik was meer verliefd op uh, de vriendin van Gert. Regert de Ik kreeg je nooit in beeld, maar uh, ik was altijd wel benieuwd hoe zij eruit zag. Ja, maar weet je wat uh, leuk is? Ze krijgen een film, hè? De Smurf. Die krijg je? En dan in 3D of zo. Zet de computers aan. Oh, sorry. Ja? Zullen we hiermee afsluiten? Lijkt wel leuk. Nou, vooruit. We, op naar het nieuws. CFF Zandvoort. We zijn zo meteen bij terug met Showbiz Nieuws met Popstar Henry. En uh, ja, nog heel veel en meer. nog veel meer. Waar zijn de kaarten? Ja, voor Smurf komen vast ook wel in het circus Zandvoort. Hè. Hey, ga weg! Komt de Smurf binnen! Hey, hey. Smurf mee met het verhaal. Met de grote Smurf. De smurf en de non-Smurf. De muziek Smurf en de Smurf Smurf. En de vrolijke Smurf in. Met de non Dat kan toch niet? Nee, nee dat we kan echt niet. Brang op met nieuws van CFM Zandvoort. En we zijn zeker zometeen met de tweede uur buiten terug bij CFM Zandvoort. Het lekkerste station van, van u. Uw... Regio. regio. En nou, van u, regio, ja. Tot zover Kijk. het ritme van CFM. ZF. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. De ...met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen is het onrustig geweest... ...na de wedstrijd van Oranje tegen Japan. In Hogeveen is de ME ingezet tegen zo'n 100 fans die de orde verstoorden. Er zijn acht jongeren aangehouden die met flessen en vuurwerk gooiden. Een van hen had een vuurwerkpistool. Ook pleegden volgens de politie aangeschoten jongeren... vernielingen op een parkeerplaats... In Den Haag zijn zes mensen aangehouden voor onder meer beledigingen. In zowel Hogeveen als Den Haag was het maandag bij de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal ook al onrustig. Het Nederlands elftal heeft ook de tweede wedstrijd op het WK gewonnen. Japan werd met 1-0 verslagen door een doelpunt van Wesley Sneijder naar rust. Bondscoach van Marwijk sprak van een lastige wedstrijd. De Chinese centrale bank gaat de wisselkoers van de eigen munt, de yuan, flexibeler maken. De munt kan hierdoor in waarde gaan stijgen ten opzichte van de dollar. Dat is bijna twee jaar niet meer gebeurd. De Chinese bank lijkt hiermee tegemoet te komen aan de internationale kritiek. China kan door de lage koers van de yuan goedkoop exporteren en heeft daarmee een handelsvoordeel. De Duitse deelstaat neder gaat onderzoek doen naar 150 belastingplichtigen. Hun namen staan op een cd met in totaal 20.000 namen van Duitsers met Zwitserse bankrekeningen. Neder-Zaksen heeft de cd voor 185.000 euro gekocht van een anonieme aanbieder. De verwachting is dat de totale naheffing voor de eerste 150 verdachten in de miljoenen zal lopen. De Oekraïnse tennisse Stachowski heeft de Unicef Open in Rosmalen gewonnen. In de finale won hij in twee sets van de Servië-Tipsarevic. Het werd 6-3 en 6-0. Stachowski verloor op het gras van Rosmalen dit jaar geen enkele set. Het weer wisselend bewolkt en plaatselijk nog enkele buien. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen overdag wisselend bewolkt kans op een bui, maar ook af en toe zon. En met 17 graden minder fris. Dit.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 BeachNet, het computer- en internetcentrum van Zandvoort. BeachNet in de Haldenstraat bestaat nu al meer dan vijf jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet.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 Soul Sister op CFM En welkom bij het tweede uur van Entertainment, entertainment. For You. Het entertainmentprogramma op uw zaterdagavond. Middag van 5 tot 7 uur op CFM Zandvoort. Dat Zo. is een hikje. <laughs> Proost. Maar in ieder geval uh, blijf lekker luisteren naar het tweede uur. Zometeen om half. Popstar Hendry met Showbiz Nieuws. Hier op CFM Zandvoort. En uh, we hebben natuurlijk uh, ook nog heel veel... Uh, andere leuke en gezellige nieuwtjes. En uh, ja, wilt u ook een plaatje aanvragen? Dat kan hè? 023 573 1969. Nogmaals 023 573 1969. En dan. Hoort u gewoon ons aan de telefoon. En dan mag u een plaatje live op de radio aanvragen. Of heeft u misschien een tip voor de redactie. Dat kan natuurlijk ook. Dat is leuk hè, een plaatje Dat aanvragen. Dat kan natuurlijk ook. En we hebben een uh, leuk uh, plaatje aangevraagd gekregen. Dat is niemand minder dan Joke van Ruiter. En Joke van Ruiter heeft aangevraagd... Roel van Velsen met Burn. You Struck a match Inside This Frozen heart of Mine You sent my Grote, kleine man Roel van Velsen. Speciaal voor Joke Ruiter hier op CFM. Hè? Burn. Nogmaals, zult u een plaatje aanvragen? 023-573-1969. Nogmaals, 023-573-1969. En dan uh, ja, kan u een plaatje aanvragen. En ja, ik kreeg een, ook nog een uh, mailtje... Op uh, redactie uh, een mailtje van Henk Wierenburg. En Henk Wierenburg wil graag met Teleka horen. Nou, die draaien we niet. Nee, sorry, Henk. sorry, Henk. Doe even dat, nog een andere. Dat, dat, dat doen we gewoon uh, helaas uh, niet. Want wij zijn daar niet het juiste programma voor. Daarvoor moet u echt wezen bij Alternative FM. En dat is uh, altijd op de donderdagavond. En uh, hoe laat precies, kan u beter eventjes naar www.zfmzandvoort.nl gaan. En daar kan u met elke aanvragen natuurlijk. Want wij, zijn alle, wij doen vooral Nederlands product. En daar een klein beetje gezellige Engelse muziek bij, toch? En, uh, ja, zeker. En ja, zoals als beloofd. En deze is speciaal dan voor Henk Wierenburg dan als goedmakertje. Uh, Gerard Joling had gewoon voor, voor de grap een liedje gemaakt. Een WK-hit. Een, een WK-hit. En uh, ja, en, um, hij wou er helemaal niks mee bereiken. Maar hij gaat toch steeds omhoog, omhoog, omhoog naar die hitlijst. Dus wie weet uh, haalt hij wel uh, gewoon Walter Kroegstra in. In ieder geval, dames en heren, Gerard Joling met Alweer een Goal. Het is alweer zo lang geleden, dat wij echt om de titels rijden. We hebben lang gewacht op dit moment. Als twaalf man staan wij erachter, iedereen toont zijn karakter. Dit aan is echt ongekend, dus laat je gaan. Van Gerard Joling hier op CFM Zandvoort. Zoals ik net al zei, er gaan we een aantal dingen weer veranderen na de zomer bij Entertainment Free. We zijn al half jaar bezig met dezelfde rubriek. En langzamerhand begint toch die rubriek een beetje ja, een, een einde aan te komen. Hè? Nou ja, je hebt enigsvlieg natuurlijk. Je hebt er zoveel, maar we moeten het natuurlijk wel een beetje leuk houden. Ook wel hele bekende nummers gaan doen. Ja. En langzamerhand raakt het toch een beetje op. Ja, nou zeker. dat ben ik het een beetje een. Want er zijn ook een hoop artiesten die gewoon in de picture blijven natuurlijk. Hè? Ja, dat... Nou ja, een enelslieg is iets heel anders. hè Ja, nee dat bedoel ik. Maar um, er zijn hoop artiesten die toch in de picture blijven. En er zijn niet zoveel enelsliegen meer gewoon. Nee, ja, Ze fladderen ja, niet meer rond. Zo bedoeld wel, ja. Ja, klopt. Dus uh, ja, daar, en daarom gaan we een terugkeer. Er komt weer een nieuw, een, een nieuw item. Een, een nieuw item weer. Ja. Dan voor Entertainment View. Want tijdens Royal Honor heeft hij al uh, een jaar... Nou, de, het is meer een terugkeer van een item. Ja, het. Een terugkeer van een item, want de dubbelhit komt gewoon weer terug. Ja, nou we zijn er nu mee bezig hè, om het weer uh, terug te krijgen in het programma. En we hebben een uh, voorbeeld. Ja, dames en heren, dit was alweer een goal. En nu Fachere. krijg je Engel van Mijn Hart. Ja. Kijk. Nou, dat is niet Engel van Mijn Techniek Hart. Techniek staat weer voor alles, hè? Met... ongelooflijk. <laughs> Dit is Engel Daar van is mijn je. hart. Alweer een goal, Engel van mijn hart. Hierop <laughs> zie je bij mijn antwoord. De dubbelwit is weer teruggegeerd bij Entertainment for You. Woehoe! Met Joling. <laughs> Langzaam kom je naar mij. Alsof je voelt dat ik hier ben. Dromen, vergeet wat je ziet. Het zwart van de nacht verraadt jou niet. Als ik nu We yeah. Gerard Joling. Wat zei je? Met Engel van mijn hart. Van CFM. En we hebben iemand aan de lijn. En dat is min, niemand oh, minder dan... Hij is nu bezig met... Ja, we zijn nu ondertussen even aan het bellen. We zijn... Uh... Ik zal het even uitleggen. We hebben uh, Mick Harren hebben we gebeld. En hij is ook een nieuwe reclame... Uh... Ja, nieuwe reclame beland. En hij is uitgeroepen tot Zandvoort beste. Gewoon. Hij is nu in Zandvoort. Hij is er gewoon in Zandvoort. In en de... hij is uitgeroepen tot beste Fufuzela-speler van Nederland. Hmm. Zet hem maar op de knop, uh, Rudy. <laughs> Dames en heren... Uh... Niemand minder dan Mick Harren. Goedenavond. Ja, goeie nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja Goeie avond. Heb je, je ook te veel geblazen te voer <laughs> Dat Daar lijkt het wel op, hè? Ja, Je, je bent gewoon op. in Zandvoort. Ik heb de reden toeter genomen, denk ik, want het gaat er in de regen in Zandvoort. Ja, ik zie het. Ik denk niet de zon mee, hè. Je zit bij het strand? Nee, nee. Je nee, ik zit in de, in de kerkstraat zie dat geloof ik hè. Oké, okay. achter gewoon. Ja, bij jullie achter, denk ik. Ola, nou, heel erg uh, toevallig, hè? Ja, doen? dat is wel toevallig. <laughs> Mensen zullen het zeggen, het is een opgezet spel. <laughs> maar, maar echt niet, hoor. Maar, ja, het, is, maar. het is, het is, het is, het is weer, maar ja, dat mag de best niet toch we hebben 1-0 gewonnen met Nederland. Kijk, alleen het spel was niet echt om uh, aan te zien, toch? Wat zeg je? Ik zeg, het spel was ook niet echt om aan te zien. Nou, het voelt wel meenvallen. Ja, voor je dat meevallen? Ja, voetbal wel meevallen. kijk, dit is ook eh, uh, ja... Die, die, die, die Japaners speelden natuurlijk heel erg uh, verdedigend. Gelezen, dus je komt haast niet tussen. Ik bedoel niet dat ik naar, uh, dat ik naar jullie dan gewoon gelezen hoe het voetballen moet, maar uh, ik vond het, uh, vond het niet slecht, moet ik zeggen. Nee, Japaners vond ik eh uh, vond ik wel aardig spelen eigenlijk. Voor hun doen dan hè? Ja, maar als je zo'n ploeg tegenover je hebt, dan maakt het je des te moeilijker, want uh, wij zijn toch best wel een aanvallend team, vind ja, ik en ja, en als je daar de niet toe krijgt, ja, in principe is het goed voor Japan, maar dat zie je dan, dat uh, de toch niet doelpunt maakt en 1-0 is genoeg, hè? zeg maar, maar Ja, lekker drie punten, is altijd mooi. Ja, als, als, als, wij, als, wij, als wij elke keer 1-0 maken, is het toch prima voelen. Welcome. Prima, prima, prima, <laughs> prima. Ja, ja, goed nou ja, gelukkig Maar het gaat goed met je, hè? je speelt nu op dit moment uh, in een reclamespot, van uh, Eneco geloof ik. Nou, nou, iedereen aan de groene stroom. Ja. <laughs> <laughs> heb je het zelf ook? Nee hoor. Nee, dat is ik al. eerlijk. Dat heel erg Maar het is wel een heel Ik vind het echt een hele originele reclame. En ik vind het hem ook heel erg leuk uitzien als ik hem zo zie op televisie. Ja, het is ook wel spontaan gegaan. Dus ik bedoel, uh, een kennis van mij die heeft een uh, reclamebureau, die mag die, die, die, maakt hier, die, die doet allemaal zijn kaars voor de, dat soort uh, bedrijven en zo. En die belde mij op en zei, niks, zou je dat willen doen? Ik heb geen om on kaars doen, ik verbeeld mezelf helemaal niks, maar ik heb het wel eens al sinds volledig. En daar zit je met een groep van 50 mensen, en dan moet je deurtje in deurtje uit. Ja. En een okay, keer denk ik: We kijken, dat doe ook allemaal niet. Nou, Hij zegt: Nee, je zit te luisteren, zo'n zo type zoals jij bent. <laughs> nou, ik zeg: <laughs> laat, laat maar raden. <laughs> je kan gewoon jezelf zijn. <laughs> en voor mij bij een zit je op een bad slepen. Te gekke, lelijke Grote broek uh, voor een, voor een tabert. Waar is het opgenomen? In Sparenwoude. Oké, okay, oh, dat is ook hier in de buurt. Nee, het is, is, is echt twee dagen. Het is wel een hele klus geweest, overvoel ik zelf. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk nu heel anders naar allerlei reclames dan dat ik uh, voorheen deed. Is het, is het twee dagen, heeft het geduurd? Ja, het is echt niet normaal voor vier zenetjes. Ja, ja. Maar jongens, wow. ze willen ze van zoveel kanten uh, ja, belicht hebben, zeg maar. En, ja. en uh, dat ze het zo vaak kunnen snijden, zeg maar, dat het uh, ja, naar hun wil is, zeg maar. Oké. Okay. Hey. Dus ja, er is ook een budget, dat doet het voor, dus, dus, dus, dus ja, dat hebben ze ook te doen, Na die twee dagen ja. moeten we benutten. Maar het ja. viel mij, qua daar viel, uh, viel het tegen. <laughs> viel het toch ja, wel ik tegen? Dacht, ik vond dood dat het zo zou, uh, zo zou moeten, zeg maar, om ah. het, het, uiteindelijk het resultaat zo te krijgen. Ja. ja. Hé, hey, kan je het verhaal ook even uitleggen? Ik, ik uh, snapte het niet helemaal, maar er was iets met uh, de Telegraaf, die had kwakkeloos een bericht overgenomen. Klopt dat precies? Over, heet. over de WK-hit? Uh, de WK-hit van welke, welke wk heet? Van jou? Uh, van het uh, prachtige 88 zeg maar. Uh, ja, geloof ik wel. Nou ah, ja, dit, ik, ik kreeg een uh, telefoontje van de Telegraaf en van uh, SBS Show News. Dat ik een geweldig uh, gedownloaden uh, hit had in drie weken tijd. 1,2 miljoen keer. Ja, dat las ik ja. Nu blijkt achteraf dat het ook wel zo is. Maar toen wisten we nog niet dat het gratis was. Want dan, uh, ik, ik regelde me al rijk. Oh. Oh, oh ja, tuurlijk. Ik heb een nieuwe auto besteld. <laughs> ja. Het bleek dus een gratis te uh, zijn. Ja, dan is, net, en dan is het ook weer een hele land. Dan is het toch gauw 1,2 miljoen keer gedownload natuurlijk. <laughs> ah, ja, ja dat is typisch Nederlanders hè. Maar ik vind het niet, ik vind het niet zo erg, want aan de ene kant moet ik je eerlijk zeggen dat ik ook niet met die uh, WK mee wilde doen, vooralsnog. Nee. Uh, dat het nu zo uit de hand is gelopen, dat ik na nou bijna ondermaand on on een nieuwe WK heet maken. <laughs> dat, dat is wel grappig om het te noemen. Maar ik vond het wel heel grappig en ik bedoel, waar we eerlijk zijn, ik ben een, uh, artiest genoeg om te zeggen van nou ja... er is 1,2 miljoen mensen die het natuurlijk downloaden, al is het toch gratis, dus dan gaat toch je naam uh, in de ronde, zeg maar. Ja, ja, is toch mooi. En dat is belangrijk. Ik bedoel, uh, uh, uh, dat liedje moet ik eerlijk zeggen... ja. Uh, uh, uh, het, is, het verdient niet de schoonheidsprijs, zeg maar. Het is een leuk liedje. Dat ja. vind ik altijd alle WK-liedjes. het is nou echt een hit of zo, weet ja, je wel. Ja, ja, ja. Uh, van, uh, van andere aans, maar toch de topper, weet je, van Nederland tot Nederland, jij ja, bent kampioen. Ja. Maar ja. ik bedoel, het is niet natuurlijk iets te zeggen van nou ja, als je echt op een, echt op een dolbraak zit te wachten, dan, dan, dan is het leuk als, een, als opstart je WK-hitje te hebben. Maar niet omdat, zeg maar nou, dat wil ook mijn leven langer gekoppeld zijn, weet je wel. Ja, klopt. Nou, we hebben, hem in ieder geval, we hebben hem hier staan, dus we gaan hem sowieso even draaien. Ja. En, dan wensen we, ah, ja, jou... en we wensen ja. ieder van uh, nog een fijne middag of avond in Zandvoort. Uh, nou, we gaan lekker eten. Dus, uh... Nou, iets makkelijk. Uh, waar ga je eten? Bij, bij, de, vier. bij de Vier Geboden. Oké, okay, oh, Nou, eet smakelijk en uh, ja. Ja, blijf lekker binnen, want het regent uh, redelijk hard nu. Het ziet er leuk uit hier en er zijn leuke meiden binnen, dus ik. Uh, Altijd mooi, toch? Als het eet net zo goed is als uh, de meisjes die. Uh, hè? De die hey, de je de blijft er vanaf, hè? Ja. ja ik ben, kijk, ik bedurf nu wel Mijn vrouw zit in, in de kledingwinkel, dus. <laughs> ik, ik, ik heb nu een grote mond. ook niet meer. Straks niet meer. Hé, nee. nee. hey, Mick, hartstikke bedankt. Ja, en allemaal de volksschijla, hè? Ja, tuurlijk. Want ik heb je net nog meegekregen eigenlijk. Want ik heb weer een hit, hè. Ja, die, die, die ja. hebben we ook klaarstaan. Zalvast die eet. gaan Dan gaan we die Mag wat rijden. Hier is wel leuk, jongen. De Fou Zela, Blaas en Zangit. Ik had hem, als je maar even... Ik, laat... ik heb hem gezien. Ja, hier. Hij doet do duurt kort. Nee, maar, dan laten we mee... gewoon even horen. Hier bij. Uh... Ja. Zo. Fou Zela, denk maar. Alsjeblieft. Mick, bedankt, hè. Nee, ik zie, man. Ik, dank je. Doei. De clip die erbij zit, dat is niet geschikt voor de jongere kijkers, hè? Je maar kan er gewoon naar luisteren. als je een wil zien, dan moet u gewoon naar www.entertainment4u.fm.huis.nl. gaan daar zullen we hem zeker even opzetten. Of gewoon mikharren.nl. Ja. En uh, ja, wilt u Mick even ontmoeten, ga dan even naar de vier geboden. En vraag dan so. een tekening oh. <laughs> Nou, wij gaan er zo wel even dag zeggen, denk ik. Dat uh, doen we zeker. Ja, we gaan gewoon uh, door met uh, Mick Harren. En uh, ja... Dit is gewoon door een paar miljoen mensen gedownload en dat is uh, heel erg leuk uh, voor hem. Uh, prachtig, prachtig 88, hè? Prachtig 88. Ja, allemachtig, prachtig 80. Allemachtig, uh, prachtig 88. 88. Ja, dat zeggen ze altijd in Turkije, hè? Maar uh, wij zullen. Kijk, kijk, prachtig niet kopen. 88 draaien. Dat spel van Holland wordt nooit meer vergeten. Onze boys die zo'n op de grasmat stralen en de hele wereld eens wat laten zien. Het wordt weer net als 88. Het rood weer blauw, dat kleur weer prachtig en het oranje. En zingt We worden kampioen We gaan die bekers zeker halen Geen land houdt ons uit de finale Nog geen geschreven legioen We gaan naar huis als kampioen Klein maar ook zo groot in onze daden Hoe wij straks spelen gaan wij nu nog niet verraden Voor het eerst zal heel de wereld voor ons juichen Want wij komen met de beker straks naar huis Het wordt weer net als 88 Rood, wit, blauwe kleur club, wit, prachtig En het oranje legioen Dat feest en zingt We worden een kampioen We gaan die bekers zeker halen Geen land houdt ons uit de finale Nog geen schreeuwt het legioen We gaan naar huis als kampioen We worden kampioen We gaan die beker zeker halen Geen land haalt ons uit de finale Nog geen geschreeuwde legioen We gaan naar huis als kampioen Henry. Oh, nee, wat is nee, nee. Het showbus nieuws met Popstar Henry. En een hele goedenavond. Popstar Henry met Showbiz nieuws. Hoi, dag ah, jongens. Hoi. Oh, ben hem. jij een beetje trots op Nederland? Ja, natuurlijk jongens. Het is op een gegeven moment geweldig nieuws natuurlijk weer. Hè. Um, je... ik, sorry, dit, is, dit is geen spectaculaire wedstrijd, maar hoeven het niet te zijn om, uh, om drie punten te halen, dat zie je wel weer, hè? Blijkbaar, blijkbaar hoeft het niet. nee. Maar ik ben blij met de drie punten. Ik hoor en laten ze het, ja, het spel je, maar ja. maken in de volgende rondes, toch? Tegen betere teams. We moeten ook niet vergeten dat Japan natuurlijk een, een, een team is wat ontzettend stug uh, kan verdedigen. En uh, de, een, beetje, een beetje op de counter doet, twee weken. Ja. Een op de snelle spitsen. Ja. Uh, Daar moet je er ontzettend uh, uh, voor oppassen dat je daardoor niet in de val gaat lopen door op een gegeven moment van Spartan voetbal te gaan spelen. Nee. Uh, ik denk dat Nederland het gewoon heel erg goed gedaan heeft. Uh, natuurlijk, niet iedereen is even scherp, maar ik vond het wel weer een verademing dat ze uh, in jaar een uh, afleider erin kwamen natuurlijk, hè. Afleid, wel grote kans hoor, die had hij wel moeten maken. Ja, ja, dat zou ik nou even met hem overleggen ja, want ik kan natuurlijk niet. <laughs> ja. Bel hem even. Ja, precies, ja. Ja, je nee, weet het nog even, teken. Ja, ik zie, ik heb hier weer iets uh, van, van Johan Derksen natuurlijk weer, hè. Die, hoe jij wat te zeuren. En, nou uh, goed, op zich is het, het idee is niet slecht, hè. Maar hij zei op een gegeven moment van ja, uh, sinds Wesley met Jolante is, dan voetbalt hij elke week geweldig. Dus uh, precies zo Julant en die andere tien spelers ook eens een keer. Het lastig, <het>, ja. <laughs> ja, en uh, ja goed, dat is natuurlijk typisch iets voor Johan zeg Maar ja, op de een of andere manier moet hij elke week weer uithalen naar Julanten. Ik vind het een beetje een beetje Kijk je het van, programma? Uh, nou, uh, eigenlijk, ik uh, kijk er even naar, maar ik ben, ik ben natuurlijk zo weer afgeleid door andere dingen die bij mij thuis gebeuren. mij. <laughs> dus, oh, oké. Okay. Dus, dit dat is leuk. in ieder geval geen, geen, uh, geen oogtrekker voor mij, nee, absoluut. Oké, okay. nou ja. Jan? Uh, ja, jongens, en dan hebben jullie het gehoord. het is wat gewoon even 12, natuurlijk. En dat vind ik echt interessant op dit moment. Dat uh, Johnny van het Schip die gaat uh, met Danielle. gaat hij uh, voor twee jaar emigreren naar Australië. Oké, okay. ja, hij is al nu coach, maar hij woonde dus nog... Uh... Of hij had nog een huis of zo in Nederland. Ja, ja, absoluut, ja. Dus uh, ja, hij gaat samen met zijn vrouw en zijn kinderen. Dus uh, okay. twee kinderen. Dus, uh, dus hij gaat maar weer, hè. Ja, dus de, de moeder is al Caldetti natuurlijk, hè. Ja. En uh, ja, goed, die vindt het dan natuurlijk wel uh, lullig dat hij weggaat voor twee jaar. Ja, goed. Maar hij moet het ook maar even gaan proberen natuurlijk, hè. Hij natuurlijk. doet het daar goed dus. Want hij, hij, heeft, uh, hij is nog niet heel lang bij die club. maar nee, Hij doet precies. het dus goed. Ja, absoluut ben ik gelukkig, hem ook wel. Want daar heeft iemand natuurlijk heel veel meegemaakt in het verleden. Dus, ja. Wat dat betreft is het ook wel goed. Hè? Hartstikke mooi. Ja, en dan uh, ja, Sylvie van der Vaart. Hè. Die heeft uh, haar uh, drie voetballers genoemd die ze op een gegeven moment uh, ontzettend graag mag. Ja, ik las het. Ja, heb ik gelezen. Ja. Dus uh, en dat is natuurlijk het uh, eerste, ja, natuurlijk. Ja, Christiane Ronaldo, natuurlijk. Ja, dat vindt elke vrouw wel een uh, lekker hapje. Ja, ja, precies, ja. Nou, ze, ze, ze, zegt, ze zegt ook van, uh, dat ze hem dat ze tijdens een gala in Zurich heeft. Ze hebben ook van Rafael gehoord dat het een ontzettend sympathieke kerel moet zijn. Dus okay. uh, dat dus, uh, moet er moeten we niks achter zoeken. Nee, en nee. natuurlijk ook, uh, dan heb je ja, op, op de tweede plaats dan twee, Gonzalo, Higuen Higuan, ja, van Madrid ja, ook. Ja, ja, inderdaad, dus van de speler van Mexico. Van Argentinië. Uh, is ook van Argentinië. Ja, het is een Argentijn. Goed, goed dat je me eventjes corrigeert. Want <laughs> dat heb je natuurlijk wel eens. Hè. Nou, maakt niet uit. Ja, daarom. En tenslotte natuurlijk uh, ja, wat er altijd gezegd over van Persie en, uh, en, en Wesley Sneijder natuurlijk en, uh, en Raphaël. Maar uh, ze vindt op een gegeven jongens Matthijs ook een geweldige kerel. Oh, oké. Okay. Oh, dat is apart, maar wel grappig. Dus uh, en zijn vrouw Kerstel is een van de beste vriendinnen van hem. Dus, oh, dat is dat is daar wel een lekker Dat is ook niet meer stuk. Dus het is helemaal goed, joh, tussen die jongens. Hè? Ja, en de mannen vinden haar natuurlijk een lekker hapje nu. Ja, zeker. En de man met dat kort haar. Het, het is echt, uh... Ja, precies, ja. Exact. Het heeft weer een andere dimensie natuurlijk eraan, hè. Ja. Ja. ja, goed jongens, even iets anders. Dus, dus ik ga er gewoon even over naar een uh, ander thema. En uh, ik weet niet of je het gelezen hebt van Van Welen. Die is een beetje openhartig geweest uh, uh, in een bepaald blad. En, ja, iets uh, over seks met Patricia Pij, Ja, precies, ja. Oh, en, ja, dat van... was het, ja. Ja, ja, ja, ja. En uh, hij schrijft ook in van, uh, wat denken die gasten nou zeg Ik ben er niet gestoord. <laughs> ja, goed. Maar, weet je, ik bedoel... Wat had hij was allemaal het... ge uh, geschreven? Dus waar ging uh, het over? Uh, nou, het is een interview in Playboy in ieder geval waarin hij het uh, show illustreert. Hij uh, nou, moet er niet aan denken om op om, om dit moment überhaupt een relatie te hebben. Dus, uh, oh, Oké. Okay. Ja, goed, ik kan me wel wat te voorstellen natuurlijk. Ja, het blessed is de, de dusdanig groot. Ik zie inderdaad geen liefdesrelatie tussen Pai en Willem. Dat uh, lijkt me niet uh, aan de orde op dit moment. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, daarom, dat is allemaal weer iets opgeblazen door, uh, door, de, door de bladen. Hè. Maar dat is meer, dat die horen er ook bij. Hè? Ja. ja, en het kan natuurlijk ook nog gekker, want uh, zoals je weet, John Lennon heeft uh, een, een, een stukje tekst geschreven samen met. Uh, het Palm Krater destijds. En dat stukje dat brengt uh, zomaar even een miljoen dollar op. Ja, klopt, hebben we behandeld. Ja, dan vraag ik er af of mensen de verstand hebben zitten. Nou ja, als je nou, als je nou heel veel verdient en je bent een redelijk fan ja. van uh, ja, John Lennon, de Beatles, ja. Ja. ja, waarom niet, weet je? Als je toch ja, geld te veel ja. hebt? Ja, als je geld te veel hebt, inderdaad. Dan kan ik me andere, andere doelen. Ik heb me wat me voorstellen, denk ik, hè. Maar het is te, te, te gek voor woord dat iemand een miljoen dollar over heeft voor een handgeschreven briefje uit 1967. Ja. Ja, Daar valt je dus echt helemaal niks meer in. Ja, dadelijk moet je gaan inlijsten en dat op een gegeven moment als een, uh, ja, een historisch monument, uh, document op een gegeven moment laat opstaan in een of ander museum of zo. Dat zou je ook kunnen doen. Ja. Uh. Ja, goed, en... dan heb ik, nog, uh, heb ik nog iets, jongens, uh, van uh, de, de x factor in, uh, in, uh, in Engeland. Ja. Daar zijn de fans ervan, die hebben, hebben weer ophef gemaakt over uh, dat ze bij de uitzendingen de, de lelijke mensen uh, achterin zetten en de knappe, de knappe kopjes <grijdelen> allemaal voorin. <grijdelen> oh, ze ja, dus moeten ook alles doen voor de kijkcijfers, hè? Ja, dat is niet te geloven. Ik dacht dat in Nederland alleen maar lelijke mensen wonen, dus dat, dat valt allemaal. <grijdelen> ja, zo kan je het ook zien, natuurlijk. <grijdelen> ja, dat is wel een grapje, dat, dat, dat, dat, dat, op de juiste wijze wezen. Dat schatten natuurlijk, hè. Dat was mijn geintje. Maar, uh, daar heb ik nog één, één ding voor jullie. Ja? Ja, ja Stef Ekkel, natuurlijk. Dus uh, misschien kunnen we hem daar een beetje bij helpen. Die, uh, die is op zoek naar een, uh, naar een vrouw. Naar een vrouw? Heeft hij geen vriendin? Jawel, jawel, jawel, jawel, jawel. nee. Hij, hij, hij, tuurlijk hij niet dat hij zijn huidige liefde zat is. Maar hij heeft een, uh, een vrouw nodig voor, uh, voor zijn nieuwe videoclip. Oh, oké. Okay. Dus, uh, en mannen met een Pruik, mogen die, mogen die zich ook aanmelden? Ja, probeer het. Ik ga het wel proberen. <laughs> ik <laughs> ja, gewoon proberen. Ik heb hier nog een kandidaat. <laughs> ja, kan gebeuren natuurlijk hè. <laughs> maar je kunt je natuurlijk altijd opgeven. En uh, dan gaat ik gewoon via Bankmusic.nl. Okay. Uh, daar staat alles op. Dus, uh, ja jongens, ik doe zeg zeggen, uh, help de jongen aan een vrouw, in ieder geval, voor die videoclip. Ja, wij hebben genoeg uh, vrouwelijk schoon hier rondlopen in Zandvoort, hoor. Ja, dat hoor. dacht ik toch dat ja, daar... in de zomer. zomer zei het net ook al, hè. Ja, Mick Harren hadden we net aan de lijn, die hadden we een paar mooie meiden gezien. Ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, geef, geef het maar door aan hem, hè. Dus, zo doen die jongens. Ja, goed, dat zijn dus een beetje de, de nieuwigheden die ik jullie leven heb, heb opgedoken. Ja, en uh, natuurlijk ook ja. nog uh, de nieuwe presentator... Bij My Name is Michael. Hè? Nee, het is niet My Name is Michael. Uh, my Name is. Ja, klopt. Sorry. Oh, My Name is. Ja. En wie, wie, wie is dat? Laat Dat weet ik. Even. Uh, de Nederlandse Nicolette van Dam is wel bekend. Ja. En ja. Uh, Koen Wouters, dat was de, oudere, de oude presentator. Dus weer, hij is vervangen nu door de Belgische Francisca van Thielen. Zeg me niks. Nee, mij ook niet. <laughs> nee, zeg me even niks. Maar, maar weer bedoel, een talentenjacht. Worden we er nou niet zo moe van? eigenlijk wel hè ja ik, ja. ik denk eigenlijk. echt van waarom weet je popstars komt weer terug uh, ze zijn verpand om weer een nieuwe x werk te ja. doen the Voice heb je en dan ja. komt uh, my ja. name is en Holland's Got Talent dat zijn er al vijf ja maar nou, jongens maar weet je dat is het is natuurlijk zo het is een, een bewezen feit dat deze programma's gewoon ontzettend goed scoren op dit moment en hoe lang dat blijft doorgaan ja dat, ik denk dat het, uh, dat, het is goedkope, journal goedkope journalistiek het is, het is goedkope, goedkoop vermaak wat niet veel geld heeft te kosten en wat in feite alleen maar geld oplevert. Dus uh, ja. ik kan me er wel wat bij voorstellen, absoluut. Ja. En uh, dan is het nog niet over de kandidaten hebben die uh, dan uh, gewoon gebruikt worden voor dit soort programma's. Maar uh, ja goed, het, het hoort er helemaal bij denk ik hè. Nee, dat is, uh, dat, daar heb je wel gelijk in. Dus laat, laten we gewoon afwachten wat er gaat geven. Maar ik denk dat het op deze manier langzaam uh, naar het einde toe gaat van dit soort programma's. En dan ja. dat we weer een jaar of vijf van verstoken blijven. En uh, dan beginnen ze gewoon weer opnieuw hoor. Want het is, het is, het is nog steeds bewezen dat dit, dit soort shows gewoon goed aanslaan. Klopt. Uh, het is toen begonnen met uh, de Soundmix show. En uh, het is alleen maar verder gegaan natuurlijk. Ja, dat is ook wel waar. Hendrik, mogen we je weer bedanken? Maar zeker jongens. Ik wens iedereen in de luisteraars natuurlijk ook een heel fijn weekend. En uh, heel veel je sap uh, binnendrinken En uh, volgende week donderdag zijn we weer aan uh, tegen Cameroen. Ja, ja, zeker weten. En dan uh, ja, gaan we het gewoon gezellig uh, ja, met de vriendenclub uh, in... Uh, in, in mijn tuin kijken, dus dat is wel heel erg leuk. Ja, pakkatjes bier erbij jongens, dat ja. wordt het hartstikke gezellig, zeker weten. Zeker weten en, en we doen gewoon nabeschouwing volgende week zaterdag gewoon weer bij Entertainment For You, hè? Okidoki. Dankjewel okey. en uh, ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer en een heel periode weekend allemaal. Dank je. Oh, en wij gaan luisteren, wij gaan zometeen luisteren naar ik wil de hele zomer zonnen van uh, niemand minder dan J.J. Bauer. Dus uh, blijf lekker luisteren, Entertainment For You!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 Ja, J.J. Bauer hier bij ZFM. En we gaan door met de Eendagsvlieg. Want uh, ja, deze band bestaat uit broers Todd, Toby en Kirk Clay en John. Een vijfmans band. Uh, de band werd opgericht in 1993. En hun eerste album, The Elft Song, kwam hetzelfde jaar uit. In de zomer van 1996 scoorden ze een grote hit met Breakfast at, T at Tiffany's. Die tot nummer 5 in de Billboard tot top 100 kwam. Het liedje was geïnspireerd op de film van Roman Holiday... maar de zanger vond een andere film met Audrey Hepburn een betere titel. Het, het vervolgalbum Home werd goud in de Verenigde Staten. Uh, het album BN'TM kwam in 1998 uit... en werd alleen buiten Amerika uitgebracht. En dat voor een Amerikaanse band. In 2001 volgde hun uh, ja, vooralsnog laatste cd... De, uh, Deep Blue Something... Het is al 9 jaar geleden dat ze, de nummers, dit nummer, dat ze een nummer hebben uitgebracht. En 14 jaar geleden dat ze een hit hebben gehad. En daarom lijkt me het typisch voorbeeld van een enersvlieg. Dit is Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's. Say we've got nothing in common.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 I know you just don't care. And I said, What about Breakfast at Tiffany? She said, I think I remember.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 to your daughters too, boys you can break, you find out how much they can take, boys will be strong, and boys soldier on, but boys would be calm without one John Mayer en Daughters, een prachtig nummer hier bij ZFM Entertainment for You. En we zijn er bijna bij het einde van het programma gekomen en we hebben een... Uh... Ja, helaas hier. Ja, het gaat snel. We zouden nog een uurtje door willen, maar dat kan helaas niet. Nee. En we, we hebben wel een heel leuk einde, hè? Ja, zometeen na deze uitzending luisteren we naar de herhaling van natuurlijk de Euro Breakdown. Ja, klopt. En om niet te vergeten, Nightwalk met Mario Zandvoort komt er ook tegen de nacht aan. Hier bij CFM Zandvoort en morgen weer fris op met jazz. En natuurlijk ook nog Boulevard en natuurlijk zondag in Kennemerland. Dus, dus je kan de hele dag, hele de weekend, leeren. hele week gewoon blijven luisteren. Naar CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Tip voor de redacties zijn natuurlijk welkom via www.zfmzandvoort.nl ja. En wij zijn er gewoon volgende week weer. En ja, Pascal helaas niet in de uitzending, maar we willen hem toch heel erg graag bedanken ja, voor de afgelopen tijd en we zouden zeker contact met hem houden. Ja, vandaag was er geen Zandvoort op zaterdag. <laughs> nee. He? nee, helaas. helaas. En uh, ja, zij, de Heel veel luisteraars hebben dit liedje